7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Dijkdoorbraak dreigt bij Eemskanaal, dorpen geëvacueerd. Twee meisjes dood door koolmonoxide en 125 pensioenfondsen gaan korten. In Groningen worden 800 mensen gedwongen geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Het zijn inwoners van de dorpen Woltersum, Witte Wierum, Tempost en Temboer. Ze worden naar de hoge gelegen sporthal in het dorp Temboer gebracht. Ter hoogte van Woltersum sijpelt water door de verzadigde dijk van het Eemskanaal... tussen de stad Groningen en Delftseil. De kans op een dijkdoorbraak is niet erg groot, zegt het regionaal beleidsteam... maar er wordt het zekere voor het onzekere genomen. De evacuatie is niet vrijblijvend in tegenstelling tot die van gisteren in Tolbert... waar de toestand vanwege de hoge waterstand kritiek was. Het leger stuurt tientallen militairen naar het Eemskanaal... die nog versterking krijgen van leden van de Nationale Reserve. Ook worden er legervrachtwagens gebruikt... voor het vervoeren van zandzak om de dijk te versterken. In grote delen van Groningen, waaronder de polder bij Tolbert... is vannacht de, de hoogste waterstand bereikt. Omdat het vrijwel niet meer regent... is het ergste gevaar voor overlast geweken. Toch wordt er in het noorden nog intensief gecontroleerd... of de dijken en andere waterkeringen het houden. Om 1 uur vanmiddag moet duidelijk zijn of het gevaar in Groningen definitief is geweken. Dan wordt bij het Lauwersmeer de hoogste waterstand bereikt. In Huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12... aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes thuis. De drie werden gevonden in de badkamer. Toen het koolmonoxidealarm afging, kregen de ouders de deur niet meteen open omdat die op slot zat. De drie werden gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze de vergiftiging hebben opgelopen. Koolmonoxide is een zeer giftig, reukloos gas dat vrijkomt door onvolledige verbranding van aardgas of hout. In een ruimte met onvoldoende ventilatie is het gas extra gevaarlijk. Meer dan 100 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken... dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. 125 van de 450 pensioenfondsen zitten zover onder de vereiste dekkingsgraad... dat een korting van 1 tot 7 procent nodig is. Die gaat dan in op 1 april 2013 en treft zowel gepensioneerden als werkenden. Zoals het er nu voor staat krijgt ongeveer 40 procent van de verzekerden... met een korting te maken. Mocht de situatie in de loop van het jaar verbeteren, dan hoeft de korting die volgende maand wordt aangekondigd in sommige gevallen niet door te gaan. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen wordt berekend op basis van de rentestand die extreem laag is. Om het leed iets te verzachten, mogen de fondsen de gemiddelde rente van de afgelopen drie maanden hanteren, in plaats van de actuele rente. In een kerk in het noorden van Nigeria zijn zes mensen doodgeschoten, onder wie de vrouw van de predikant. Tien kerkgangers raakten gewond. Onbekende schutters openden volgens de predikant het vuur... door de ramen van de kerk in de noordelijke staat Gombe. De aanslag is vermoedelijk het werk van de militante islamitische organisatie Boko Haram. Die zei drie dagen geleden tegen een plaatselijke krant... dat alle christenen moeten verdwijnen, omdat ze anders worden vermoord. President Goodluck Jonathan kondigde op Oudjaarsdag de noodtoestand af... in delen van Nigeria waar Boko Haram aanslagen pleegt. In die gebieden wordt nu intensief gepatrouilleerd. Bij aanvallen van Hutu-extremisten op dorpen in Oost-Congo... zijn deze week zeker 45 doden gevallen. De slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, zegt het Congolese leger. De Hutu's komen uit buurland Rwanda. Ze zijn naar Congo gevlucht om te voorkomen... dat ze worden berecht voor de genocide van 1994... die 800.000 Rwandese het leven kostte. De Hutu's willen de regering van Rwanda omverwerpen. Ook vechten ze tegen andere milities en het Congolese leger. Bij een bedrijf in Apeldoorn is gisteren ruim 160 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verborgen in een lading ananas. De recherche ontdekte de drugs bij het doorzoeken van een container... die uit de haven van Antwerpen kwam. De partij cocaïne, die volgens de politie een straatwaarde heeft... van ruim 7 miljoen euro, is vernietigd. De eerste Oscar-winnaars van dit jaar zijn bekend. Het zijn drie mensen van het Duitse bedrijf Ari dat camera's en andere filmapparatuur maakt. De Duitsers krijgen een Oscar voor hun verdiensten voor de digitale filmtechniek. Ze ontwikkelden een apparaat voor het digitaal toevoegen van speciale effecten en voor het restaureren van oude films. De Heer Oscar wordt in februari uitgereikt, twee weken voor de uitreiking van de andere Oscars. Het weer eerst nog afwisselend bewolking met kans op een paar buien. De loop van de dag wordt het overal droog en komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. De wind komt uit het westen tot noordwesten en neemt in kracht af. Het wordt zo'n 8 graden komende nacht trekt de wind weer aan en gaat het regenen. Morgen wordt opnieuw een onstuimige dag met buien en veel wind. ANWB Verkeersinformatie. Na een ernstige aanrijding staat er fiets op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Papendrecht 2 kilometer. Bij Papendrecht is één rijstrook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Het is ook vanochtend in het noorden weer alle hens aan dek. Bijvoorbeeld langs het Eemskanaal. U hoorde dat daar worden inwoners van verschillende dorpen geëvacueerd. Het water stijgt nog steeds. En daarnaast mocht de dijk bezwijken. Dan komt het gebied zeer snel, maar ook met grote uh, hoogte onder water. Verslaggever Rob Mulder van RTV Noord was bij de sporthal in Ten Boer. Een gemeente waar de verschillende dorpen onder vallen. Waar de geëvacueerden worden opgevangen. Jullie komen hier net aan. Je hebt helemaal geen tas bij je. Nee, die heb ik in auto staan want oh. ik denk nou, wie wil nu hem king? Heb toen wel een tas bij die? Ja, die heb ik ook bij me. Oh, maar is ook in auto. Haha, <laughs> ja, die ja. wil niets even die uh, zo. En nou, ja. hoe ging dat? Jullie lang te slopen en uh, toen werd er aanklopt of aanbelt of aan bondt, nee, hoe, hoe ging dat? god, het was net of die alle hoes in een korant werd, Dat was zo'n kabal. Ja, echt. En ze maken zoveel wein mijn tijd, wat is dit nou weer? Ja. Nou ja. Ik verlof en ja. In de mag... duster naar beneden en de deuren open met Nee, allemaal. nog. Ik, ik heb al geen deur, maar dat mag niet. <lacht> nee, ik, uh, ik naar de keuken, tak, ik, nou, niks. Ik kom van Bergen op mijn man, wat is dus er aan de hand? Ja. Nou. En toen stond er een man voor de deur en die vertelde deur, ons, ja. Ja. Ik door achter de deur, die deur open, en er stond ik denk, een van de gemeente stond hoor. En de, ja, zie je, de dik staat hier op de deurbreken van het de Eemskanaal. En jullie moeten onmiddellijk evacueren naar de spaarhal en te boer. Door ons moest Nou, ze vonden alle, alle banden bij schadels, eh, paspoort moeten metnemen, uh, elektriciteiten afsluiten, ja. gas afsluiten, waterlijden afsluiten, en een uh, nou, die komen natuurlijk nergens vinden. De andere kaart schoot met no-gang naar toe, dus ik hoop dat de tijd erover blijft. Ja. En uh, die andere kaart ja, die is naar boeken flogen en weg. van de deur kwam open omdat die, uh, die man eraan kwam, was te woord gaan. Dus die kon van mij niet metnemen. Dat was allemaal uh, hals over kop, hals over uh, kop hup, kop, he, Peter Ruud. Af en toe ja. uh, kreeg je... Nou, hij, hij zegt tegen ons van, uh, uh, je moet zo, sn ja, zo snel mogelijk uh, inpakken en uh, je wordt een met in Ter Boer. En zo snel mogelijk wegwezen. En waren dat mensen van de politie of was dat, waren dat militairen? Was ja, militairen waren het volgens mij, nou, goed, nou, het nee. ja. Nou, ze hadden geen militaire pakje aan, nee. maar gewoon zo in blauwe... Ze dus niet geen vest dus ik dacht ja. dat het ooit van de gemeente was. Ja. ja, Het is mooi een touwstand, want uh, gisteren ja. ben je in de Beren gewoon een uh, nergens ze natuurlijk. natuurlijk niet. Nee, ik wist wel dat Eemse knol Want het dus dat is niks bijzonders voor jou? Nee, dat was geen bijzonders voor ons. Maar dat zo was, dat is... Uh, zo nee. hals over kop, uh, ja. Eergistermiddag. gistermiddag... vind vind ik, aan, vind ik ja. Ja. was de Tolbert, en nou je opeens is in in Ja, klopt. Toen je gisteren uh, alles zag op televisie en luisterde... Wat, wat dacht je, van? Uh, oh, wat een touwstand voor die mensen in Talbert? Ja. Ja. ja, zeker weten. Dan ben je Echt. zelf in de beurs. Ja, dan ben je zelf in de beurt. Ja, hun dochter woont in Zalber, dus uh, telefoon ja. was er wel contact. En die gustoal dus. aan, aan, aan, aan telefoon. Dus gewoon zeggen ze dat je ons redden wil. <laughs> <laughs> nou, nou, ja, zo heb je het de ene dag over Tolbert. Dat ligt dan een stukje ten westen van Ten Boer, de gemeente waar op dit moment geëvacueerd wordt. En nu zijn deze mensen zelf aan de beurt, die hoorden het. We gaan nog even naar Tolbert, want de afgelopen nacht was het ook nog spannend daar, hoor. Um, want zouden de dijken rond de rivieren en de kanalen het daar wel houden? Verslaggever Jessica van Spenge ging vannacht nog mee met een inspectie door het gebied. We proberen dichterbij de Tolberter petten te komen, maar... Alle toegangswegen zijn afgezet. Overal staan politiebusjes. Ik heb ook een jeep gezien met wat militairen. Nee, we mogen er niet door. We zijn bij een boerderij aangekomen. Hier woont dus een uh, vrijwillige molenaar. Woont hier. Op stap met Piet Kruiming van waterschap noorder Maar waar zijn we nu ten opzichte van Tolbert? We zijn nu in Sabal de Buren. Het zijn allemaal van die kleine... Dorpjes, zeg maar. Want we mogen in Tolbert niet bij de kritieke plekken nee, komen? We mogen, nee, dat is uh, ja, besloten door de, door de overheid, denk ik. Om, uh, dat mag niet. Dus, ja. Gaan jullie nou de hele nacht surveilleren? Ja, we zijn uh, gisteravond zijn we begonnen. Gisternacht ook al. Gistermiddag even op bed geweest. En vanavond zijn we weer begonnen, zeg maar. En waar letten jullie nou op? Ja, echt uh, hier op die dijken, zeg, hier op die mollengaten. Die er, uh, dit is echt zo'n dijk nou, waar mollegaten in kunnen komen. En op scheuren, afkalvingen. Hierachter loopt een flinke sloot. Ja, eigenlijk een, een kanaaltje. Maar het ziet er allemaal zo onschuldig uit dat het water iets hoger staat. Kan dat nou echt een bedreiging vormen? Uh, ja, dat kan echt wel een bedreiging uh, vormen. Hier was het op een gegeven moment ook wel een beetje kritiek dat het er... Uh, ...bijna overheen ging, zeg maar. En dan moet je ervoor zijn en dan moet je met zandzakken erheen gaan. Hier liggen allemaal witte zakjes, allemaal dichtgeknapt. Tegen elkaar aan. En het probleem is altijd de westenwind. Westen, noordwestenwind, zuidwestenwind. Dat het water wordt hier opgestuwd. En ja, dat kan op een gegeven moment niet verder. En dat, dat probleem heb je dus hier. Dat het hier over die dijk heen wil. Maar er ligt hier een heel klein laagje zandzakjes. Ja, moet ja, dit nou bedoel, de boel je kunt, gaan wedden? Jawel, je kunt op een gegeven moment wel denken van ja, ik zet er een meter zandzakken neer, maar ja, dat helpt ook niet. Want als je die volgende dijk bekijkt, daar aan de overkant, ja, daar hoef je ook niet bovenuit te komen, want uh, dan loopt het er daar overheen. Dus. Maar wat doen die zandzakken dan? Die houden echt het water tegen. Ja, je kunt ook zien aan die rommel wat hier ligt, hier aan die troep. Hier heeft het water al aan toegestaan. Zaklampen flitsen in het water. Hoe ziet dit er nou verder uit? Dit ziet er verder goed uit hoor. Hier is verder helemaal geen enkel probleem. Zijn er nou veel mensen met natte voeten in deze omgeving? Nee, nee. Ik heb geen... Uh, niemand gehoord die zegt van nou, uh, ik heb water in mijn huis of zo. Nee, helemaal niks. Deze nacht werd een beetje gevreesd. Ja, Hoe gaat het verder ja, aflopen? Je weet nooit precies wat het weer gaat doen. Dus uh, je, je neemt gewoon je voorzorgsmaatregelen. En, uh, ze hadden het ook verwacht dat in de tol de pet en dat het eventueel fout kon gaan. Maar Het is gewoon een, een polder, net als uh, ja, ieder andere polder hier, zeg maar. Maar ja, goed, als daar op een gegeven moment uh, zo'n dijk doorbreekt, ja, dan uh, heb je toch wel boerenbedrijven die erin zitten. En, uh, ja. en daar waren ze dus een beetje bang van. Staat het water nou hoger, lager? Iets lager. Dan de vorige inspectie? Dan de, dan de vorige inspectie. Dat kon je ook zien aan dat aan het, aan het riet, waar de, tegen die zakjes aan lag. Dat, het water was een beetje teruggegaan al. Dus, ja, het is ietsjes gezakt, dus alleen maar gunstig. Ja. Ja. Ja, goed nieuws. Daar dus laten we eens even gaan kijken of de burgemeester van Leek... waar Tolbert onder valt, een beetje geslapen heeft vannacht. Berend Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u geslapen? Ik heb vannacht wat beter geslapen dan de afgelopen nacht. Want toen ben ik de hele nacht in, in touw geweest, ja. Maar dat hoeft hoefde vannacht dus niet? Nee, nee. Het is uh, gisteravond, uh, toen werd al duidelijk dat het rondom de tolpen de petten... Uh, de uh, zaak redelijk stabiel was en er niet echt meer een dreiging was... Uh, wat heel verrassend was uh, in de loop van de avond, gisteravond, is dat, dat de uh, letterbetterpolder, het poldertje wat ernaast ligt, dat daar toen een probleempje ontstaat. Ja. Mm. Het is water, ik, ik zei het wel geen ja. vier, gisteren, gistermorgen, het is net een waterbed. Als je op een plek drukt, dan gaat het op een andere plek omhoog. Ja, precies, want dat, dat is te vermoeden dat dat water gewoon vanuit de tolbetterpet uh, daar naartoe ja. is. Ja, ja, dat is. Uh, uh, uh, het water zoekt dan steeds bij die dijk en waar ergens een zwak plekje is. En, en, en daar wordt dan de druk te groot. En, uh, en krijg je dat het of, of een beetje onder de dijk doorloopt of over de dijk heen loopt. Maar daar hebben we gelukkig met, uh, met zandzakken hebben we het probleem snel op kunnen lossen. Nou, dat is mooi. Betekent dat ook dat bewoners weer terug naar huis mogen? Want ze uh, hoefden niet per se weg, hè? Maar voor de mensen ja. die weg zijn gegaan? Nog voor in ieder geval voor vandaag aangegeven dat uh, als u de mogelijkheid hebt om anders te verblijven, om nog elders te verblijven. Want zoals ik al aangaf, uh, het is een grillige situatie. Gisteren uh, was alle aandacht gevestigd op, de, op het gebied rondom Tolbert, en in nee, de nacht ontstond ineens bij de een probleem. Ja, ja. Uh, denkt u aan ze daar in het, uh, van ja, het dit, ja, ligt, dat ligt iets zeg. ten oosten van Groningen, een stukje ja, verderop. Ja, stad Groningen en uh, Leek Tolbert ligt aan de westkant van de stad Groningen. Maar het is allemaal water zeg maar, wat van, uh, vanaf het Bremsplateau komt en wat via de provincie Groningen naar de Waddenzee moet. Ja, U heeft helemaal met hetzelfde te maken. Hè? Ja. ja. Kunt u iets voor ze betekenen daar in Woltersum? Want u uh, heeft natuurlijk uh, het, de scenario's inmiddels allemaal doorlopen. Ja, ja, maar uh, de situatie in Woltersum is toch uh, uh, kritieker als, uh, als in, uh, in, in de Tolbert de het Woltersum gaat om een, een dorpje. Uh, wat, wat direct onder, uh, onder de dijk ligt, langs het Eemskanaal. En uh, in de top van de petten had je het op een, een agrarisch gebied met hier en daar verspreid uh, boerenbedrijven. En dat maakt het in de, in de tolpe de petten weer zo lastig... want er stonden een aantal grotere boerenbedrijven met 200, 300 koeien. Mm -hmm. En je kunt wel tegen mensen zeggen dan van... u moet daar weg, want het is te gevaarlijk. Maar een boer die gaat niet bij zijn vee weg. Nee, precies. Dus uh, het evacueren van 200, 300 koeien per bedrijf... Dat is natuurlijk een hele andere operatie als tegen iemand zeggen van... Uh, pak even een tas en ga naar, naar de sporthal. Hoe, ja. hoe ja. heftig dat ook is. Ja. Goed, nou. Um, uh, ik hoop dat het rustig blijft voor u. En ja, dat u ook. de komende nacht... Gewoon kunt slapen. Ja. Berend Hoekstra, burgemeester van Leek, daar valt Tolbert onder. Dank u wel. Graag gedaan. Zo dagelijks ruim 100 pensioenfondsen. zullen volgende maand bekendmaken dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat gaat dus over veel mensen. Praten we zo over verder. Eerst naar Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Het valt reuze mee, hoor. Een aanrijding hebben we gehad op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alplastadam en Papendrecht drie kilometer. De rechterrijschok is daar nog dicht door een technisch onderzoek. En in Zeeland is de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... dicht tussen Nieuwland en Heinkensand. Ook dat is een aanrijding. Daar wordt u geadviseerd de omleidingsroute U21 te volgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Voordat we over de pensioenen gaan praten, eerst nog eventjes naar Dordrecht, Want ook daar hebben ze last van water. Zo'n 800.000 adressen in Dordrecht kampen met natte uh, voeten deze ochtend. Huub van der Weijden heeft de leiding over de bestrijding van het water daar. Meneer van der Weijden, goedemorgen. Goedemorgen. De verwachting gisteravond was dat een waterstand van 2,40 meter boven NAP zou worden gehaald. Is dat inderdaad ja. gebeurd? Nee, we hebben het net niet gehaald. Het is uiteindelijk om, uh, uitgekomen op ongeveer 2,35 meter. Oké. Okay. Tevreden? Dus, ja, op zich tevreden. Uh, er zijn natuurlijk wel een aantal uh, bewoners in Dordrecht met name die overlast hebben ondervonden. We hebben een aantal meldingen binnengekregen van ondergelopen kelders en dergelijke... En zodra het daglicht is, zal de brandweer daar uh, gaan kijken... welke hulp opgeboden kan gaan worden. Ja, maar hebben mensen al veel schade of valt dat mee tot nu toe? Nou, het is, een, het, is het buitendijkse gebied van de gemeente Dordrecht... Uh -huh. De bewoners zijn op zich bekend met het fenomeen dat uh, hun kelders of hun woningen voor een deel onder kunnen lopen bij hoge waterstanden. Dus ik ga ervan uit dat die bewoners ook aan de voorkant al een aantal maatregelen hebben getroffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, dus dat moet ik dan denken aan, aan, aan zandzakken in plastic? En we hebben zandzakken beschikbaar gesteld. Uh, en de mensen zijn nadrukkelijk geïnformeerd van zet ook uw auto even in het Binnendijkse gebied... En zorg ervoor dat uh, in laaggelegen delen van hun woning geen uh, kostbare spullen zich bevinden. Ja, precies. Dat is lastig voor Dordrecht, hè? want uh, de stad wordt volledig omgeven door water. De problemen die zich nu voordoen, is dat vooral in het zuiden of in het noorden van Dordrecht? Of nee, het is het de hele van, stad? Aan de noordkant van Dordrecht, in ja? de oude binnenstad, uh, dat deel dat ligt uh, buiten Dijks. En daar, daar hebben de mensen het meeste last van de hoge waterstand? Ja, daar... Uh... Dat kan elke keer bij hoogwater onderlopen, Omdat ik wat ik al zeg, het is buitendijksgebied. Ja. Uh, ja, precies. Het uh, zijn oude huizen hè, die nu belangrijk staan. Ik kan me voorstellen dat die nog wel wat ja, kwetsbaarder zijn. Uh, dat zou kunnen, maar we hebben eigenlijk nog nooit uh, informatie gekregen dat uh, door hoogwater er echt veel schade is uh, aangericht. En panden die daar op dit moment uh, gebouwd worden, die worden veelal gebouwd op de situatie dat daar op gezette tijden de woning kan uh, onderstromen. Okay. Dus Daar wordt in de bouw al rekening mee gehouden. En u zei al, er zijn wel meer plekken waar de problemen zijn. Waar, waar nog meer? Begeven ook ja, het Zwijndrecht? Nou, het is vooral in de Drechtsteden hebben we dit soort problemen. Ook in Zwijndrecht... Uh, er zijn een aantal uh, woningen, uh, ja, die hebben er tegenaan gezeten of ze wel of niet onder zouden lopen. Uh -huh. Daar heb ik geen meldingen vandaan gekregen dat daar ook uh, problemen zijn geweest. Dus daar hebben we het waarschijnlijk net gered. Nou, laten we hopen dat het rustig blijft. Huub van der Weijden, dank uh, dat u ons even te woord wilde staan. We gaan naar ander nieuws. De pensioenen, ik geloof het al, 125 pensioenfondsen... zullen de pensioenen misschien moeten verlagen. Die maatregel treft zo'n 40 van de mensen die bij een fonds is aangesloten. Dat blijkt uit een berekening van de Nederlandse Bank. Volgens de directeur van de bank, Klaas Knot, hebben deze fondsen te weinig vermogen... om alle beloften waar te maken. En dus, ja, moeten misschien de pensioenen omlaag. Er is niet voldoende geld in kas. Dat is al langere tijd zo. Wij zijn zeg maar, in 2008 deze fase van herstel uh, ingegaan. Dus we zitten nu in het vierde jaar van uh, de herstelperiode. Die herstelperiode is al een keer door de wetgever verlengd van uh, drie naar vijf jaar. Maar er is nog steeds geen herstel. Er is ook nog steeds geen voldoende herstel. Dus er komt dan op een bepaald moment, uh, ja, dan komt er het moment dat je de he, pijnlijke maatregelen niet langer voor je uit kunt uh, schuiven. Ja, de realiteit komt bovendrijven. Er is geen herstelde fonds. We moeten de maatregel dit voorjaar aankondigen. De korting gaat dan in uh, pas uh, op 1 april 2013. Ik praat erover met uh, onze eigen Gertjan Dennekamp. Gertjan, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is een forse maatregel hè, die nu wordt aangekondigd. 125 pensioenfondsen, zo'n 40% van de mensen, is bij zo'n fonds aangesloten. Ja. Klopt, het is een kwart van de fondsen. Want in Nederland hebben we zo'n 450 fondsen. En eh, ja, het raakt veel mensen. Eh, de oorzaak is wel bekend. Hè. Door de lage rente en de tegenvallende beleggingen... zijn er nu dus 125 fondsen die direct in de gevarenzone zitten. En dus misschien moeten korten. En dat zijn al fondsen die al maatregelen hebben genomen. Zoals bijvoorbeeld geen verhoging van de pensioenen met de inflatie. Eh, zo krijgen mensen dus ook al minder dan waar ze op rekenden. Uh, sommige fondsen hebben al besloten tot een hogere premie... of een hogere premie, maar dan in ruil minder pensioen. Dus er zijn nogal wat maatregelen genomen door veel van die fondsen. Die blijken op dit moment onvoldoende. En dus zijn hardere maatregelen, waaronder het verlagen... van de toegezegde pensioenen, uh, nodig en misschien mogelijk... zegt de Nederlands Bank. Het nou, gaat om 125 fondsen. We zeiden het net al eventjes. Is het bekend, heeft Knot gezegd, welke fondsen dat zijn? Nee, dat mag de Nederlandse bank ook uh, niet doen. En daar zal dan ook nog wel even onduidelijkheid over uh, bestaan. Want de fondsen moeten dat zelf uh, bekendmaken. En uh, de meeste fondsen zullen dat pas over anderhalve week gaan doen... als ze precies hebben berekend waar ze op 31 december... Uh, want dat is het soort van moment waar ze mee moeten rekenen... op uit zijn uh, gekomen. Uh, op onze site hebben we in ieder geval de cijfers van de 35 grootste fondsen bijgehouden. En dan kun je wel zien welke fondsen in de gevarenzone zitten en mogelijk moeten uh, korten. Dan gaat het bijvoorbeeld om je eigen fonds, PNO, maar ook om de fondsen in de metaal, PME, PMT, het fonds voor de vlakglas. En dan zitten er nog een paar fondsen op het randje. Dus misschien wel of misschien niet. Het is een beetje afhankelijk van hoe uh, uh, waar ze uiteindelijk op uitkomen. Die zit er... Dus heel erg dicht tegenaan, dan kun je dus niet met zekerheid zeggen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de grootste fondsen in Nederland, ABP en Zorg en Welzijn. En die zullen dus op 19 januari bekendmaken hoe zij ervoor staan. En jij zei het al, eerder is al sprake geweest van een, het niet indexeren, waarop mensen er in feite ook op achteruit gaan hè? In, ko in koopkracht. Omdat ze dan gewoon minder geld te besteden hebben. Als het om kortingen gaat, om hoeveel procent denkt Knot dan? Nou, dat kan oplopen tot 7 procent, maar daar wilde je het ook uh, bij houden... voorlopig dan maximaal 7 procent op 1 april 2013. Mochten fondsen meer nodig hebben, een hogere korting moeten doorvoeren... om ervoor te zorgen dat ze gezond uh, blijven, dan hoeft dat niet in 2000, op 1 april... Maar wel aan het eind van het jaar, want als er dan nog steeds niet uh, voldoende geld in kas is, dan moet die maatregel uiteindelijk aan het eind van het jaar uh, worden genomen. En dus waar men een beetje op hoopt, is toch een beetje uitstel is misschien afstel. Uh, deze maatregel wordt nu aangekondigd, daarmee wordt in ieder geval aan ons verteld van jongens het gaat niet goed met de Nederlandse pensioenfondsen. Dit soort maatregelen zijn misschien nodig, maar er zit natuurlijk ook nog weer tijd tussen. Het is nog geen 2013, dus de beurzen kunnen aantrekken, de rente kan aantrekken... en dan kunnen de fondsen er ineens toch weer een stuk beter voor staan. En misschien als dat niet in, op 1 april 2013 is en de kortingen toch moeten worden doorgevoerd... dan misschien niet maximaal en hebben fondsen toch nog weer drie kwart jaar... om te hopen eh, dat het uiteindelijk toch nog weer mee zal vallen. Maar het is uiteindelijk tijd wat men koopt en de hoop dat de rente en de beurzen weer wat uh, aantrekken. En de Nederlandse Bank is, ondanks al deze cijfers en somberheid... toch nog een beetje soepel geweest. Want men heeft een nieuwe berekeningswijze voorgesteld. En dat betekent dat een aantal fondsen daarvan zal profiteren. Niet 180 fondsen zoals het dreigde moeten korten... maar men komt nu uit door die soepele houding van de Nederlandse bank... op 125 fondsen. Oké, okay, nou, dat is dan een voordeel bij een nadeel. Dankjewel, Gertjan wel, Dennekamp. En inderdaad op onze website nos.nl onder het verhaal... of naast het verhaal korting op pensioenen bij 125 fondsen... vindt u een overzicht van de fondsen en hoe ze het doen op dit moment. Daar kunt u ook uw eigen pensioenfonds terugvinden. Het is zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze week in het Radio 1 Journaal een serie over trendwatchers. Misschien heeft u er al een paar gehoord deze week. Mensen die de halve wereld afreizen op zoek naar nieuwe trends... in horeca of autobusiness. Wat is nou hip in het buitenland en zal mogelijk snel... of over enkele jaren in ons land worden geïntroduceerd? Vandaag deel 5, waarin verslaggever Jeroen Schutijzer... op bezoek is bij een retailkennig, en dat is Frank Wix. Is de beste valie. It's up to you, New York, New York. Hoeveel reist u per jaar? Eh, volgens mij echtgenoten veel te veel. Maar ik, ja, ik denk dat ik gemiddeld genomen 10, 15 verschillende plekken per jaar bekijk. Afgelopen jaar: eh, Hongkong, eh, Shanghai, eh, New York twee keer, eh, Londen vier keer. Paris. Parijs, Berlijn twee keer, uh, Milaan. Waarom doet u dat? Nou, ik vind het, uh, zelf vind ik het leuk om nieuwe concepten te zien. En ik probeer ook gewoon mijn klanten te helpen door de dingen die ik gezien heb. Om te kijken hoe we die kunnen toepassen in Nederland. Wie zijn uw klanten? Uh, alle grote uh, winkelketens in, uh, in Nederland zijn, uh, zijn onze klanten. Of dat nou de HEMA's van deze wereld zijn of de scores. Kunnen die winkelketens niet zelf op goede ideeën komen? Daar hebben ze u voor nodig. Nou, zij zijn met name bezig met nieuwe assortimenten, nieuwe spullen brengen. En wij kijken meer naar hoe kun je die nieuwe spullen op een nieuwe manier brengen. Wat ik leuk vond in uh, New York is uh, All Stars. Dat zijn die witte ouderwetse gimpen, zal ik maar zeggen. En uh, wat zij doen in New York is dat je je schoen helemaal zelf kunt maken. Nou, dan zullen u dus zeggen nou, dat is niks nieuws, want dat kan bij Nike al tien jaar. Dat klopt, maar All Stars kun je ze maken. En binnen twintig minuten heb je je schoenen helemaal jouw eigen schoen gemaakt. Je maakt je eigen ontwerp, doe je op een tablet... vervolgens laat je hem printen en kun je er gewoon mee naar buiten lopen. En bij Nike doen ze daar drie weken over. En dat doen ze al tien jaar en het duurt al tien jaar, drie weken voordat je ze hebt. En een ander leuk voorbeeld, dat heb ik ook in Keulen en in Berlijn gezien... is van Lego. Voor jou en de hele familie. Wie is de beste bouwer? Kinderen hebben altijd heel veel moeite om te snappen... wat zo'n doos nou inhoudt. En wat ze bij Lego hebben gedaan... is dat ze een uh, holografische televisie eigenlijk hebben staan. Wat is dat? Holografisch is dat je uh, een 3D-beeld gaat zien. Het product wat je gaat kopen. Dus om een voorbeeld te geven. Je doos pak je uit het schap. Je scant de doos. En wat er dan gebeurt is dat in 3D bovenop die doos... zie je dan ontstaan hoe het gebouw zich uh, ontwikkelt. Dus je kunt een, een boot zien of je kunt een vrachtwagen zien. En kinderen kunnen dus... Echt snappen hoe het er echt uit gaat zien. Wanneer komt dat hier? Ja, iedere grotere uh, speelgoedwinkel zou dat gewoon kunnen laten zien. Waarom komt het altijd later in Nederland? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, waarschijnlijk is het toch dat wij uh, <laughs> iets conservatiever zijn. En eerst om eens kijken of het ergens anders wat wordt. En dan uh, pakken wij het ook over. Dit is een touchscreen in het winkelcentrum binnen Hongkong. En daar vertelt een echt mens, die komt ook in contact met jou... hoe je producten kunt vinden. En dat is lang niet altijd makkelijk in een winkelcentrum. Zeker als het een heel groot centrum is. Ik vroeg naar Crocs. En het was niet te krijgen in een winkel, in een specifieke Crocs-winkel. Maar wat ze liet zien was dat het in een warenhuis te krijgen was. En ze laat je precies zien hoe je naartoe moet lopen en ik kon gewoon naar die plek lopen. En uh, ja, ik kan je straks op een foto mooi laten zien, maar ze lagen er. Dus horen we volgend jaar weer allemaal nieuwe ontwikkelingen. Hoe lang duurt het voordat ze in Nederland uh, te zien zijn? Nou, de ontwikkeling gaat op zich wel snel. Want wat wij in januari hebben gezien in uh, New York en uh, in mei in Londen... het kunnen kopen via het internet in de winkel... Dat zien wij nu al. Een aantal klanten van ons zijn daar nu al mee gestart. Dus het kan soms heel snel gaan. Iedere winkelketen in Nederland heeft een website... waar je online spullen kunt bestellen. En als jij in een winkel komt en ze hebben je product niet... dan bedenkt niemand zelf daar achter de kast dat hij zegt van... zal ik het online voor je bestellen? Neem bijvoorbeeld HEMA. Je kunt je voorstellen dat ze op de website alles hebben. Maar in mijn kleine HEMA, ja, daar kunnen ze niet alles hebben. Daar hebben ze gewoon de vierkante meters niet voor. Wat je daar nu dan ziet, hè, en dat vind ik wel weer aardig bij HEMA, is dat ze op de grond hebben en hebben ze een sticker. Kun je het niet vinden? Kijk dan op HEMA.nl. Nou, ah, slim. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Een boek kan zoveel doen. Lees er eens één. Een. En heeft u een van die 200.000 gratis boekenbonnen? Lever die dan in voor 8 januari. Dat scheelt toch weer 5 euro. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Radio 1, het NOS-journaal. Groningse dorpen geëvacueerd om dreigende dijkdoorbraak... en 125 pensioenfondsen gaan korten. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dooral Megens. In Groningen worden 800 mensen gedwongen geëvacueerd... vanwege een dijk die op doorbreken staat. Het zijn inwoners van de dorpen Woltersum, Witte Wierum, Tempost en Temboer. Bij de evacuatie is defensie ingeschakeld. Wij van de, van de Koninklijke Landmacht gaan met zo'n 100 militairen helpen in Woltersum... 50 militairen worden ingezet om met een tiental viertonners te gaan pendelen tussen het dorpshuis in Woltersum en de sporthal in het nabijgelegen uh, dorp ten Boer. En er worden ook civiele bussen daarbij ingezet. De evacuatie is niet vrijblijvend, in tegenstelling tot die van gisteren in Tolbert, waar de toestand vanwege de hoge waterstand kritiek was. Bij Woltersum sijpelt water door de verzadigde dijk van het Eemskanaal, zegt de brandweer. De dijk langs het Eemskanaal uh, laat u met wat water door. Um, hierdoor is er nog geen acuut gevaar, maar de druk op de dijk want die neemt toe. Het water stijgt nog steeds uh, en daarnaast mocht de dijk bezwijken... dan komt het gebied zeer snel, maar ook met grote uh, hoogte onder water. In grote delen van Groningen, waaronder de polder bij Tolbert... is vannacht de hoogste waterstand bereikt. Omdat het vrijwel niet meer regent... is het ergste gevaar voor overlast geweken, zegt het waterschap. Wij zien uit naar vanmiddag om 1 uur. Dat betekent dat we dan kunnen spuien. En, uh, dus wij... Um... En we wachten daarop en we zorgen dat tot dat moment het waterniveau uh, mooi op peil blijft. De dijken en andere waterkeringen in het noorden worden tot die tijd intensief gecontroleerd. In huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De meisjes hadden een logeerpartijtje bij een van de drie thuis en waren in de badkamer aan het spelen, zegt de politie. Het koolstofmonoxidealarm in een woning was afgegaan. En de ouders konden de badkamerdeur niet openen. De agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben de deur geforceerd. En vonden in de badkamer uh, ja, de drie meisjes aan die op dat moment buiten bewustzijn waren. Ze werden nog gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. Meer dan 100 pensioenfondsen maken volgende maand bekend dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. 125 van de 450 pensioenfondsen zitten zo ver onder de vereiste dekkingsgraad dat een korting nodig is. De hoogte zal variëren, zegt Knot. Dat is natuurlijk nogal verschillend van pensioenfonds tot uh, pensioenfonds. Maar als ik zeg maar, in termen van gemiddelden uh, praat, dan praat ik over een paar procenten. Korting gaat in op 1 april 2013 en treft zowel gepensioneerden als werkenden.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 En een Amerikaanse lijkschouwer in de staat Wisconsin moet voor de rechter komen voor de diefstal van een stuk ruggengraat. De vrouw van 44 had ruggenwervels uit hun lichaam gesneden en die mee naar huis genomen. Tegen de politie zei ze dat ze haar hond wilde trainen in het herkennen van de geur van menselijke resten. De politie onderzoekt of de lijkschouwer in Wisconsin al eerder in de fout is gegaan. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Momenteel komen verspreid over het land buien voor en staat er een vrij stevige noordwestenwind. Vanochtend blijven we met enkele buien te maken houden. Tegen de middag wordt de buigheid langzaam minder. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af en is een enkele bui niet uitgesloten. Tot maximaal een graad of acht. De noordwestenwind is vanmorgen nog matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5 in het binnenland. En krachtig aan de kust, windkracht 6. Vanmiddag draait de wind wat naar het westen en neemt iets in kracht af. Vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking, trekt de wind weer wat aan en vannacht gaat het regenen. Morgen zaterdag wordt opnieuw een dag met regelmatige buien en vrij veel wind met een maximumtemperatuur van een graad of 9. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Papendrecht 3 kilometer. De rechterrijschok is dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Er is ook een aanrijding geweest op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht tussen Nieuwland en hein -Zand. Het Verkeer wordt omgeleid via de U21. Mijn privé mening over private banking... Ik vraag van mijn private bank dat ze het soms niet met me eens zijn. Dat ze me ook tegengas geven, maar niet naar de mond praten. ABN Amro Mees Pierson beseft dat juist deze tijd vraagt om stevige private bankers. Private bankers die de juiste ervaring hebben. En het overwicht om plannen te wijzigen als het nodig is. Om klanten met een sterke mening partij te kunnen geven. Meer weten? Kijk op abnamromeespierson.nl De Ombudsman is terug met vanavond... Gezinsvoogd Christelijke Jeugdzorg legt valse verklaringen af bij de rechter. Uitzetting stateloos echtpaar naar Oekraïne op de valreep tegengehouden. En postbode die rijbewijs kwijtraakte, mag toch rijtest doen. De ombudsman, vanavond om tien voor negen bij de Vara op Nederland 2. Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Daar praten we u bij vanochtend over de problemen met het water. In Groningen worden inwoners van vier dorpen... in de gemeente Ten Boer geëvacueerd. Daar stroomt water door de dijk. Die dijk is verzadigd. Koen Vaarkamp van de brandweer Groningen. Goedemorgen nogmaals. Uh, goedemorgen. Ik sprak u eerder al vanochtend, toen was het allemaal net gaande. Hoeveel mensen hebben jullie inmiddels opgevangen? Uh, ik heb zojuist uh, te horen dat er circa 130 personen uh, zijn opgevangen. En uh, ten aanzien van de locatie zijn deze mensen geregistreerd. En de sfeer is ook gemoedelijk en rustig en, uh, en geen paniek. Oké, okay, nou dat is goed nieuws. Uh, wij begrepen gisteren in Tolbert uh, een stukje verderop, uh, ten westen van uh, Temboer, dat de mensen uh, liever bleven. In dit geval moeten de mensen weg. Werkt iedereen ook mee? Uh, in dit geval is er sprake van een, een noodevacuatie. Uh, de, de situatie is zeer kritiek. Uh, gezien als de dijk zou doorbreken, uh, dan mensen het water uh, toe. En dan zal het water zeker ook hoog kunnen stijgen. Uh -huh. uh, in dat geval uh, vragen we dan ook om de mensen uh, op hun eigen gezond verstand en meewerkendheid. En dan hebben wij als overheid een, een taak in als veiligheid. Ja, want even. Voor de mensen die nu pas inschakelen om een beeld te krijgen. Het gaat om een dijk langs het Eemskanaal. Dat is een kanaal met veel water, zullen we maar even zeggen. Klopt. Uh, daaraan gelegen, direct gelegen ligt Woltersum. Een dorp dat um, het meeste gevaar loopt op dit moment. Daarachter ten Boer. En u geeft aan dat als die dijk breekt, loopt nu al wat water doorheen. Dan gaat er in één klap, komt dat hele dorp onder water te staan, vermoedt u. Dat klopt. De, door de een grote watergeveelheid en lagere ligging van dat gebied... Uh, dus kan dat gebied zo vol water staan. Hoeveel mensen moeten er in totaal weg? Nou, het is inderdaad een gebied van enkele honderden hectare. Uh, en in dat gebied wonen circa 800 personen. Oké. Okay. Um, waar worden ze opgevangen? Want die moet natuurlijk een plek hebben. Uh, er zijn een aantal opvanglocaties. Uh, allereerst adviseren de mensen op hun eigen uh, locatie uh, of bij familie en vrienden. Uh, uh, herberg te zoeken. Uh -huh. Daarnaast hebben we in Ten een locatie en in Groningen een locatie, dat is een sporthal Ach, en een sportcentrum. Oké, want een deel van Ten Boer is dus nog wel veilig, begrijp ik? Uh, klopt, ja hoor. Het is met name uh, ten zuiden van het Damsterdiep, dat is ook een water, wat laag is gelegen. Goed. Uh, hoe verloopt de samenwerking met het leger? Want het leger is aanwezig om de mensen te helpen, hè? Ja, defensie en politie en brandweer en de waterschappen die werken gezamenlijk op. En die zijn druk bezig om nou de mensen en, uh, uit het gebied te halen en natuurlijk ook de dieren. En daarnaast ook de dijk te versterken. En hoe werkt dat? Hoe gaat dat op dit moment? Het versterken van die dijk, dat gebeurt dat met zandstakken? Uh, met zandstakken, stutten, ja. Gaat dat goed? Uh, op dit moment zijn we daar druk mee bezig. Voorlopig nog wel. Uh, Houd ja. ons op de hoogte. Koen Vaarkamp van de brandweer in Groningen over de dijk bij het Eemskanaal. Er loopt dus water al doorheen. En ze zijn bang dat de dijk doorbreekt met alle gevolgen van dien. Daarom moet iedereen in dat gebied weg. Goed. Dan naar Huizen, een ander verhaal. Twee meisjes van 11 en 12 jaar, heeft het misschien meegekregen... zijn vannacht overleden aan de gevolgen van een vergiftiging. De meisjes waren samen met nog een ander meisje in een badkamer... in een huis in Huizen. Leonie Bosselaar van de politie Gooi en Vechtstreek, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al enig idee wat daar gebeurd is? Op dit moment uh, nog niet. Uh, collega's van de technische recherche gaan onderzoek doen om uh, te achterhalen... Ja, hoe dat gas uh, ontsnapt is. Want uh, koolmonoxide, zeer giftig, komt vrij door onvolledige verbranding van aardgas of bijvoorbeeld hout. Dus er zal ja, iets van een gijzer geweest moeten zijn, neem ik dan aan. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook iets wat, uh, <coughs> wat wij aannemen. Het komt inderdaad vrij bij een verkeerde verbranding. Het is een ruikloos gas, ook een gas dat je niet hoort. En uh, ja, het wordt sneller opgenomen in het bloed dan zuurstof. Mm -hmm. Dus het is in die zin uh, ja, heel gevaarlijk. Hoe gaat het met dat derde meisje? Want de andere twee meisjes overleden uh, richting het ziekenhuis, begrijpen wij? Klopt dat? Uh, de twee meisjes die overleden zijn. Op uh, uh, ja, welk punt ze overleden zijn, kan ik niet zeggen. Uh, toen wij aankwamen, is bij alle drie uh, reanimatie gestart. En met de spoed naar, de, naar het ziekenhuis gebracht. Mm -hmm. uh, en die twee meisjes zijn helaas overleden. Ja. En het derde meisje, hoe is het daarmee? Uh, haar toestand uh, is op dit moment uh, nog kritiek. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de ze, dat ze artsen bezig zijn om, uh, om uh, ja, ervoor te zorgen dat, uh, dat ze wel een leven blijft. Nee. Maar wat ik begreep is dat het niet, uh, de situatie niet levensbedreigend is. Oké, okay, nou dat is dan goed nieuws. Ja. Dank dat u ons eventjes te woord wilde staan ja, over uh, wat daar gebeurd is in huis. Leni Bosselaar van de politie Gooi en Wegstreek. Bijna 100 journalisten zitten vast in de gevangenissen van Turkije. Bijna allemaal op beschuldiging van terrorisme. Drie van de bekendste verslaggevers hadden gehoopt gisteren... na elf maanden achter de tralies te worden vrijgelaten. Maar de rechter besliste anders. Ik praat erover met correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, waarom moeten deze verslaggevers toch langer blijven zitten? Nou, de rechter vindt kennelijk uh, dat ze staatsgevaarlijk zijn. Dat ze vluchtgevaarlijk zijn. Uh, daarom zitten ze ook al elf maanden vast te wachten op deze rechtszaak. Uh, ze worden beschuldigd onderdeel te zijn van een crimineel ondergronds netwerk. dat een staatsgreep had willen plegen tegen de zittende regering van premier Erdogan. Maar onder die vlag zijn al in de afgelopen jaren honderden Turken vastgezet. Academici, activisten, militairen ook. En dus ook verslaggevers. Maar de ironie is nou dat. Deze journalisten, een van mij een goede bekende, Nedim Shener. zijn journalisten die zelf onderzoek hebben gedaan... naar dit maffia-netwerk, naar dit criminele netwerk. Dus het lijkt erop, en dat denken ze ook zelf... dat de werkelijke reden voor een vasthouding is... dat ze gewoonweg te kritisch zijn over de regering en de politie. En ik zei het al, het zijn daar een aantal hè, journalisten... flink ja. wat zelfs die vastzitten, 97 in de ja. gevangenissen in Turkije. Hoe bestaat het dat het er zoveel zijn? Nou ja, je zou een van de redenen kunnen noemen is dat er sinds uh, 11 september 2001 in Turkije antiterreurwetgeving is aangescherpt. Uh, ga maar na dat een derde van alle veroordelingen wereldwijd uh, sinds uh, 9-11, uh, de 35.000 mensen zijn dat, vastzitten in Turkse gevangenissen. En dan moet je nagaan dat dat mensen zijn van extreem links tot extreem rechts. Heel veel Koerden ook, die worden beschuldigd van bijvoorbeeld steun of sympathie voor uh, die afscheidingsbeweging PKK, waar altijd zoveel over te doen is. Critici hier zeggen, ja, die terreurwetgeving wordt gewoon tot het uiterste opgerekt... om iedereen, alle tegenstanders van de regering, oproerkraaiers, eigenwijze mensen, de mond te snoeren. Uh, inmiddels zitten er hier meer journalisten vast dan in Iran of in China. Ja, ongekend. Kun je in Turkije eigenlijk wel fatsoenlijk werken als journalist? Merk jij het bijvoorbeeld? Nou, ik, ik merk dat het steeds uh, minder onschuldig wordt, uh, om het zo maar te zeggen. Iedereen uh, heeft bewijzen dat hij wordt afgeluisterd. Uh, ik denk zelf ook dat ik word afgeluisterd. Iedereen loopt dus gevaar. Uh, er is uh, in de afgelopen twee weken bijvoorbeeld zelfs een collega opgepakt die voor het buitenlandse persbureau AFP werkt. Inmiddels wel weer vrijgelaten. Uh, de Turkse pers intussen past uh, zelfcensuur toe. Uh, bericht bijvoorbeeld niet meer zo uitgebreid als ze vroeger deden over gevoelige kwesties als. De Koerdische strijd, hè? alles wat er aangaat in het zuidoosten van Turkije. De meeste media hebben in november een code ondertekend... waarin ze beloven geen nieuws meer te verspreiden... dat tot haat of vijandschap zou kunnen aanzetten. Nou, dat kun je heel erg ver oprekken. Veel zenders, veel kranten worden tegelijkertijd opgepakt... door bedrijven die heel dicht zijn bij de regering... Met andere woorden, het wordt gewoonweg steeds lastiger... om een eigenwijze journalist te zijn in Turkije. Puntje van zorg lijkt mij voor de EU. Turkije is kandidaat-lid immers. Maakt de EU zich zorgen? Ja, die maakt zich zorgen. En die, die, die schrijft om de, zoveel tijd om een rapport... dat ze zich hier zorgen over maken. Maar de realiteit is natuurlijk dat die relatie tussen Turkije en de EU... buitengewoon kil is geworden, niet in de minste plaats. Omdat er in Europa heel veel populisten zijn... die Turkije überhaupt niet meer bij de EU willen. Wat als gevolg heeft dat de regering hier zich steeds minder hoeft aan te trekken van dat soort kritiek. Goed. Bram van Meulen vanuit Istanbul. Dank je wel, Bram. Uh, praten we weer uitgebreid bij over de waterproblemen in Groningen. Hoe is het bijvoorbeeld in Tolbert? Hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Twee files op dit moment. Eentje op de A15 Rotterdam-Gorkum... bij Papendrecht, 4 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. En de A58 Vlissingen richting bergen op Zoom is dicht tussen Nieuwland en Heinkensand na een aanrijding. Inmiddels staat er vanaf Nieuwland nu 2 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen... De dijk langs de Tolberter-Pettenpolder heeft dat gehouden. Maar ja, de dijk langs het Eemskanaal met een Boer dreigt nu te bezwijken door het hoge water. We hebben u daar vanochtend uitgebreid over bijgepraat met onder andere de brandweer en het leger. Nu contact met Arike Thompson, secretaris-directeur van waterschap noord goedemorgen Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat voor nacht was het voor u? Heeft u een beetje kunnen slapen of bent u daar überhaupt niet aan toegekomen? Ja, ik heb wat geslapen. Het was niet veel. Ik lag om twee uur in bed en ik uh, was hier weer om uh, half zeven. Dus dat, uh, ik heb wel wat geslapen, gelukkig. Oké, okay, nou, gelukkig. Hoe is de situatie in Temboer? Want we horen dat het redelijk kritiek is dat de, de dijken verzadigd zijn. Ja, de dijken zijn verzadigd, uh, dus uh, het water komt uh, echt uh, goed door de dijken heen. Dat is ook de reden dat uh, het opgeschaald is en dat de bewoners daar geëvacueerd worden. Ja, wat kunt u nog doen op zo'n punt, als de dijken vol met water zitten en het er ook al doorheen loopt? Nou, wat we kunnen doen is uh, uh, zand erop doen. Uh, dat is ook wat we gedaan hebben. We hebben uh, door de nacht heen we op de dijk, uh, of aan de voet van de dijk, een meter dijk neergelegd. Uh, daardoor krijg je ook water achter die zandzakken, of tussen die zandzak en de dijk... waardoor je ook weer wat druk opbouwt aan de voet van de dijk. Oké, okay, u creëert een uh, soort ja, meertje, zeg maar, om, om het water, uh, nou, de ja. druk wat te, ver, te ver, verspreiden. Ja, en verder leg je op alle plekken waar het uh, water doorheen komt door de dijk... leg je, uh, leg je zakken op om ook daar, zandzakken, om ook daar de druk... Uh, tegen te gaan. Hè? Dat is, uh, je probeert overal druk te verhogen... op plekken waar uh, water door de dijk komt. En? Uh, heeft dat kans van slagen, denkt u? Want wij dat krijgen is, toch ja, ook... dat, is, dat is natuurlijk... wat je, wat je gewoon doorgaat totdat blijkt dat, het, dat dat niet meer helpt. Maar dat is gewoon dat is wat wij nu kunnen doen en waar we mee door blijven gaan. En wat we natuurlijk hopen, dat dat, dat, dat gewoon voldoende is. Mm. Maar goed, dan moet er niet meer regen vallen. Dan moet uh, de, de waterstand niet nog verder uh, toenemen. We ja. moeten er niet aan denken dat het hele Emskanaan leeg loopt uh, in de polder. Uh, ik, ik moet u zeggen, wij ook niet. Nee. Uh, dus dat is ook wat wij met de mannenmacht uh, proberen tegen te gaan. Uh, gelukkig is het laatste bericht... Dat het water in het Eemskanaal nu uh, aan het dalen is. Dus dat is, uh, dat is echt een goed bericht, omdat daardoor ook de druk op de dijk gaat afnemen. Zijn er te weinig uh, gebieden waar u het water in kwijt kunt? Want er zijn wel wat gebieden bijgekomen. Hè? Maar <coughs> is, <coughs> is dat genoeg? Um, nou, de, ons grootste probleem is dat we het water niet kunnen afvoeren naar de Waddenzee. Dus dat, uh, dat is eigenlijk het grootste probleem. Door de wind nog steeds? Uh, uh, ja, door de te hoge water in de Waddenzee. Ja. Uh, Huns en Aas, dat is het andere waterschap, die uh, is bezig alle gebieden die zij onder water kunnen laten zetten, om ook onder water te zetten. Daar zoeken zij nog steeds naar nieuwe mogelijkheden. Verder kijken we ook uh, hoe we op andere manieren het water, de druk op het Eemskanaal Kanaal kunnen verminderen. Dus daar wordt man, met man en macht aan gewerkt. Uh, dus dat is, en we zien daar in ieder geval nu wat effect van. Oké. Okay. Nou spreek ik later in deze uitzending met uh, staatssecretaris Joop Atsma. Heeft u nog een vraag aan hem? Heeft u nog iets <hijen> nodig? In ieder geval zijn steun en uh, zijn aandacht om uh, te zien wat, uh, wat hier gebeurt. Dat is natuurlijk uh, ook voor hem in uh, zijn positie is het ontzettend belangrijk om ook daadwerkelijk te zien wat er aan de hand is en te begrijpen wat dat is, uh, zonder dat hij nu de, op dit moment daar iets aan kan doen. Nee, op dit moment niet, maar ik kan mij voorstellen in de toekomst wel. Is het goed geregeld nu in Nederland? Of kunt u nog geld gebruiken? Bijvoorbeeld er wordt wel gesproken over uh, onder andere een gemaal bij het Lauwersoog om, om actief water weg te krijgen. Ja, daar zijn wij mee bezig om, uh, om uh, de en noodzaak daarvan te onderzoeken. Uh, dat weet de heer Atsma ook dat wij daarmee bezig zijn. En uh, daar, uh, daar, daar gaan wij, daar praten wij over in eerste instantie nu gewoon uh, als waterschappen. Uh -huh. En uh, daar, daar is hij ook deel van. Ja, het kost geld, hè? Het kost gewoon altijd geld natuurlijk. Nou uh, <laughs> ja. Ja, ja, ja, daarom denk ik meteen aan meneer Atsma. Misschien zou je ja. daar een steentje kunnen bijdragen. Ja, maar, dat is, uh, natuurlijk, maar het is uh, natuurlijk ook gewoon onze eigen, eigenstandige verantwoordelijkheid om uh, dat besluit te kunnen nemen. En op het moment dat het daar is, dan praten we daar met de heer Atsma over. Oké. Okay. Hoe is het nu bij Tolbert? Is het daar uh, inmiddels rustig en zijn er problemen uh, daar voorbij? Nee, het is uh, stabiel. Het is, uh, dat zijn we nog niet voorbij. Maar de situatie is stabiel. Uh, dus dat is onveranderd. Uh, het water staat daar nog steeds hoog. Uh, het advies uh, voor, om uh, te evacueren is nog niet ingetrokken. Uh, de mensen zitten daar nog wel. Dat heeft u uh, ook uh, eer, in eerdere berichten kunnen horen. Okay. Maar we hebben wel de zaak daar... Onder controle, het uh, pijl is ook daar wat aan het zakken. Dus dat, uh, dat betekent dat uh, uh, ook daar uh, de druk wat afneemt. Uh, maar we zijn nog niet door de zorgen heen... Uh, omdat uh, we nog steeds niet het water kunnen lozen. Wij hopen uh, vanmiddag... Om half één te kunnen lozen op de Waddenzee. En dan gaat er meer druk van de ketel. Maar dat is nog afhankelijk van hoe de wind zich natuurlijk uiteindelijk gedraagt in het water aan Goed. de kant van de Waddenzee. Oké, okay, nou we begrijpen dat je op Asma uw kant opkomt. Dat is goed nieuws? Ja, dat is goed nieuws. En we zien hem op, uh, op, uh, dan op het uh, Lauwersmeer. Dus dan kan hij de situatie ook goed uh, in oogenschouw nemen. Enrika Thompson, secretaris-directeur van het waterschap noord -Zijlerfest. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, goedemorgen. En we blijven bij de dijken. Uh, we praten verder over met Jaap Kwaadijk, Bij onderzoeksinstituut Deltares verantwoordelijk voor het onderzoek naar grote rivieren- en waterbeheer. Meneer Kwaadijk, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het nu uitgebreid gehad over uh, ja, het waterbeheer in Nederland. Net ook al eventjes natuurlijk met uh, mevrouw Thompson van uh, Waterschap Noordzeilervest. Uh, is het waterbeheer in orde, uh, op orde in Nederland? Of uh, is hier sprake van pure overmacht? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat het waterbeheer, ja, gezien hoe, hoe Nederland, wat Nederland voor land is... Hè, het is een laaggelegen land, het is een delta, uh, uh, we hebben veel water... ik denk dat het uh, heel, heel goed op orde is. En als je kijkt wat, wat op dit moment die waterschappen doen daar... Dan, dan denk ik dat ze uitstekend werk doen. Ze, ze werken erg efficiënt en uh, ze weten wat er aan de hand is, ze weten wat ze doen. Dus ik denk dat dat uh, eigenlijk heel goed is, ja. Hmm. Zijn er genoeg waterbergingsgebieden? Uh, ja, zijn er genoeg. Uh, voor dit soort situaties zie je dat, dat, dat men uh, toch zoekende is naar nog meer. Mm. Uh, uiteindelijk, ja, dat, dat blijft een beetje een afweging uh, hoeveel, je er, hoeveel je er voor over wil hebben. Want als je uh, wat een waterbergingsgebied is, dan, uh, dan zal het moeilijk zijn om daar ook andere dingen te doen. Als je daar wonen, uh, dat wordt toch erg lastig. Um, dus het, ja, dat blijft gewoon een afweging. Ja, en, um, ja dat blijft ja, je altijd zou natuurlijk. Ja, nee, dat klopt, ja. De, maar dat, uh, en, en in dit soort situaties dan, dan zeg je meteen van nou, waren er maar meer. Maar ja, als je, de, als je tien jaar of vijftien jaar geen last ervan hebt... dan denk je, ja zeg, uh, eigenlijk gebeurt dat heel zelden. En het is eigenlijk heel prettig dat dat weer eens. Uh, dat je ziet dat dat gebeurt... en je realiseert je van oh ja, dat, dat is echt nodig. Ja, maar goed, het kan dus misgaan vandaag hè, bij Woltersum, daar bij de Eemskanaal. En we horen mevrouw Thompson zeggen van het waterschap uh, Noorderzeilvest... Dat dat water um, ja, eigenlijk niet wegkrijgen. Ze willen graag uh, het water richting uh, de Noordzee, uh, de Waddenzee brengen. Dat gaat niet. Het, de, het waterstand is daar te hoog. De, de wind speelt daar ook een rol bij. De, de, zou je in dat opzicht niet moeten zeggen... dan hebben, hebben we het toch weer over uh, eventueel het aanleggen van een gemaal... dat je nog actiever het water weg kunt krijgen. Nou, een gemaal helpt zeker daarin. En uh, dat, dat kunnen we. En en maar zoals uh, Arik al zei, ja, dat, dat kost ook geld. En uh, dat is ook, oh, ja, dan als dat er niet is, dan, mm. dan is dat ook een uh, het is uiteindelijk zijn dat politieke beslissingen. Ja, dat, dus dat, wij, dat, dat, ik kan zeggen van ja, het helpt. Ja. En uh, dat is zeker zo. Maar, maar is het het waard? Want, want dat, dat valt natuurlijk te bezien uh, als het vandaag goed gaat bij Wolters en bij het Eemskanaal. dan ja. Kan je zeggen, het is het niet waard. Maar dat is natuurlijk het is een, een afweging ook, hè? Van, van kosten en baten. Ja, nou het is het waard als je. Het, kijk, als je. Nederland is ontzettend goed beschermd tegen water. En we hebben het eigenlijk heel behoorlijk uh, op orde. Tegelijkertijd is het zo dat je als je daar woont, dan zul je dan, dan weet je ook dat dit soort dingen af en toe voor kan komen. Mm. Um, dan, je moet je erop voorbereiden. Dus of, of je zegt uh, van nou, ik investeer in een uh, gemaal en, uh, en ik zorg dat het minder vaak voorkomt. Of je probeert te, te zeggen, nou ja, heel af en toe komt het voor en dan doe ik mijn best. En dan, zoals nu, wat er nu gebeurt. Uh, er vallen, nou, als we, als we, als we zover we het nu kunnen zien, er zullen geen slachtoffers hierbij vallen. Hè, dat, er zal schade zijn. Um, als het doorbreekt, zeker. Um, dus ja, dat. dat, dat het helpt wel, zo'n gemaal. Ik zou dat ook, uh, ja, als, als, ik, uh, als ik in die polder zou wonen, zou ik meteen zeggen. Doen. Dat weet ja. ik zeker als burger, nou doe <laughs> ja. dat maar. Ja. Um, uh, als je er niet woont, als je in staatssecretaris bent, dan moet je, ja, dan moet je ook soms aan andere dingen denken. Uh, als deskundige zegt, nou ja, dan uh, ik, ik zou het vanuit mijn eigen expertise ook zeggen, nou ja, doe dat maar. Ja. Ja. Ja. En, en uh, de dijken in Nederland, we zijn toen vermaard uh, om onze waterhuishouding en de dijken internationaal gezien, uh, doen we dat goed? Uh, ja, ik denk dat we dat heel. Ja, we, Als je kijkt naar hoe veilig wij zijn. Hè, dat, dat, en nu praten we niet over zoiets uh, wat er nu gebeurt. Hè, want nu praat je over. Ik praat nu even over de echte grote dijken. Te, die ons beschermen tegen de zee en, en tegen overstroming vanuit de rivier. Uh, elke, die worden regelmatig uh, uh, getoetst. Uh, zijn die nog goed genoeg? En als ze niet goed genoeg zijn, dan, dan moeten ze verbeterd worden. En zijn onze dijken overal uh, goed genoeg? Uh, nou, uh, dat, dat, dat kun je je afvragen. Want er is nu een enorm programma om die inderdaad te verbeteren. Dat kost heel veel geld. He, dat, dat praat je echt over miljarden. Uh, en dan... Uh, dan zie je van, nou ja, dat, dat, uh, dat moet echt gebeuren. Hier en daar moet dat echt gebeuren. En wat je, maar wat je wel ziet, is dat je ook zegt... ja, goh, hier en daar zijn ze niet helemaal goed. Mm. Um, wat er misschien nu wat, wat beter zou kunnen... dat je zou kunnen zeggen, nou, hè, laten we eens kijken kunnen we op de een of andere manier een meer prioriteren hè, van... nou, we gaan die eerst doen waar, daar waar de risico's het grootst zijn. Okay. Uh, misschien zou je daar, als je, als je nou toch uh, voor hetzelfde hoeveelheid euro's... Uh, meer uh, veiligheid zou willen hebben, zou je daar naar kunnen kijken. Goed. Duidelijk, helder verhaal. Jaap Kwadek bij onderzoeksinstituut Delta is verantwoordelijk... voor het onderzoek naar grote rivieren en waterbeheer. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Bij me Gert Kluk, goedemorgen. Goedemorgen. De ochtendkranten blikken, natuurlijk terug op een dag met hoog water in het AD twee foto's van een man uit Dordrecht die uit het raam kijkt. De eerste foto is van gisteren, daar is te zien dat het water tot aan zijn schenen kwam en op de andere foto, die van gisteren, Eerst te zien dat het water tot aan zijn knieën kwam. Op de voorpagina van Trouw een foto waarbij mensen door het water fietsen. En een pontje dat niet meer kan aanleggen bij de steiger. Op de website van RTV Noord een foto van Woltersum. Daarin is te zien hoe de zandzakken op de dijk worden gelegd. Het AD schrijft dat het Openbaar Ministerie in Utrecht door het stof gaat. De OM onderschatte de impact van een strafzaak tegen een jongen die een agent heeft mishandeld. Er werd 30 uur taakstraf tegen de jongen geëist. En daar was forse kritiek op van politie en van vakbonden. Het OM zegt dat het volgens de richtlijnen heeft gehandeld... maar dat het de impact op de maatschappij wellicht wat heeft onderschat. Ook in Brazilië hebben ze last van hoogwater. Op de website van de BBC beelden van een gebroken dam. Daardoor moeten duizenden mensen hun huis ontvluchten... om aan de overstromingen te ontsnappen. Het zuidoosten van het land is het meest getroffen. Zo'n 66 dorpen en steden hebben de noodtoestand afgekondigd. Al Arabiya meldt dat waarnemers van de Arabische Liga zijn aangevallen in Syrië. Militairen van het Syrische regeringsleger hadden het vuur geopend in een voorstad van Damascus. De waarnemers zouden de stad inmiddels ontvlucht zijn. Op de website van Al Jazeera staat dat de waarnemers ondanks de druk in Syrië willen blijven. Zondag komen de Arabische landen bij elkaar in Egypte om over de bevindingen van de waarnemers te praten. Syrische activisten zijn kritisch geweest over de rol van de waarnemers. Volgende week zondag staat de eerste niet betaalde predikant voor de protestantie de kerk. In het Nederlands Dagblad legt de 44-jarige bankdirecteur uit dat het hem aan het hart gaat dat iedereen bij de kerk wegloopt. Daarom ging hij een aantal jaar geleden theologie studeren. En nu dus aan de slag als onbetaald predikant. Dat laatste was niet helemaal wat de protestanten eigenlijk wilden. Uiteindelijk is er nu een <coughs> regeling getroffen waar alle partijen mee eens zijn en volgens de nieuwbakken vrijwilliger zijn er nog veel meer theologie studenten die op deze manier aan de slag willen. Dan naar Utrecht. Eh, op de website van RTV Utrecht haalt de burgemeester van De Beeld uit naar die tijdens Nieuwjaarsnacht de brandweer belaagden. Volgens de burgemeester hebben de relschoppers... hun recht op gezondheidszorg en uitkering verspeeld. De relschoppers hoeven niet bang te zijn dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De burgemeester gaat niet over afpakken van uitkeringen of gezondheidszorg. De burgemeester wil met zijn speech vooral Den Haag vragen... om harder ingrijpen mogelijk te maken. Een kwart van de Nederlandse pensioenfondsen moet volgend jaar de pensioenen verlagen, schrijft de Volkskrant. De Nederlandse Bank maakt het nieuws vandaag bekend. U hoorde daar eerder over in het Radio 1 journaal. De kortingen zouden 40% van alle Nederlanders met pensioenrechten raken. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de pensioenfondsen zo ver achterliggen op hun herstelplan dat ze extra maatregelen moeten nemen. Voor het eind van het jaar zouden alle fondsen een dekkingsgraad van 105% moeten hebben. Dat is de wettelijke ondergrens. Maar een deel van de fondsen haalt dat niet, denkt de DNB. Alleen een spectaculaire stijging van zowel de rente als de beurskoersen zou een oplossing zijn. Zo dadelijk trouwens, na acht uur, de directeur van de Nederlandse Bank... verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen, Johan Kellerman, live in de uitzending. Dank Gert. Nog eventjes naar de Washington Post. Ongeveer een eeuw na het zinken van de Titanic worden voorwerpen van het schip namelijk een geveld. Post staat dat items zo klein als een haarspeld en zo groot als een stuk van de romp van de Titanic te koop zijn. Het wisselt dus nogal. De veiling is in april. In New York moet een hoop geld meebrengen trouwens, als u wat wilt kopen. Sport op Radio 1. Dit weekend het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Vanmiddag vanaf 4 uur. Ja, het is wel leuk. De titel blijft een titel en winnen blijft winnen. Morgen en zondag vanaf 12 uur.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 De Ombudsman, vanavond om tien voor negen bij de VARA op Nederland 2. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen. U spaart voor iets leuks. Een tv, bruiloft of mooie reis. Maar wilt u uw spaardoel sneller dichterbij brengen? Dat kan. Wie nu 500 euro spaart bij de Rabobank, maakt kans op 500 euro extra. Sparen kan slimmer, dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl slash spaaractie. Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1.